10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Gaan tabakspeciaalzaken door met het verkopen van de omstreden fruitsigaret aan kinderen? Het antwoord zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. De gemeenten in Noord-Holland gaan de bezuinigingsplannen... voor de gevangenissen van staatssecretaris Teven opnieuw doorrekenen. Ze denken dat de bezuinigingen veel minder opleveren dan gedacht. In de gevangenissen in Amsterdam, Haarlem en heer Hugo Waard... verdwijnen honderden arbeidsplaatsen. Komen meer gedetineerden met een enkel band. De gemeenten denken dat de kosten daarvan niet opwegen... tegen de bezuinigingsplannen van Teven. Bijvoorbeeld de controle op die enkelbandjes. En als je kijkt dat die mensen dan ook met enkelbandjes werk moeten hebben... En als ze we geen werk hebben, dat ze dan een uitkering krijgen. En dan moeten wij als gemeente gaan betalen. Eh, naast het feit dat dus eh, in onze regio dan een heleboel mensen op straat komen te staan. De wet die minister Opstelten wil om cybercriminaliteit harder aan te pakken... kan juist nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers met zich meebrengen. Dat stelt Bits of Freedom, een organisatie die voor digitale burgerrechten opkomt. Bovendien zijn er andere methodes om cybercriminelen aan te pakken, denkt de organisatie.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 Volgens beveiligingsbedrijf Fox IT heeft de politie eigenlijk geen andere methode dan terughekken, maar moet worden voorkomen dat het een algemeen opsporingsmiddel wordt. Tijdens de doodherdenking op 4 mei moeten geen Duitse militairen worden herdacht en ook geen foute Nederlanders. Door dat nog eens te benadrukken wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei een eind maken aan de verwarring die vorig jaar is ontstaan dat we over twee zaken heel duidelijk kunnen zijn. We herdenken dus inderdaad de Nederlandse oorlogsslachtoffers... en dus niet de Duitse slachtoffers. En we herdenken de slachtoffers en niet de daders. Vorig jaar had het comité een scholier toestemming gegeven... om een gedicht over een ss voor te dragen... tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. Vanwege de commotie daarover werd dat optreden ingetrokken. Justitie in België doet onderzoek naar de zelfmoord van een 13-jarige jongen. In een afscheidsbrief had hij het volgens Belgische media over pesterijen en geweld op zijn school. De moeder van de jongen wil nog niemand beschuldigen, maar hoopt dat er een grondig onderzoek komt. De directeur van de school zegt dat hij niet wist van de problemen. De omzet en netto-winst van Shell is in het eerste kwartaal gedaald. De omzet kwam uit op 36 of 86 miljard euro, een daling van 6%. De netto-winst daalde met 7% tot ruim 6 miljard. Resultaten werden gedrukt door onder meer lagere olieprijzen. En verder maakte Shell-topman Peter Voser bekend... dat hij volgend jaar met pensioen gaat. De Zwitser van 54 werkt sinds 1982 bij het olie- en gasconcern. Voser leidt Shell sinds juli 2009 als opvolger van Jeroen van der Veer. En daarvoor was hij financieel directeur. Een vrouw van 80 heeft een bekeuring gekregen omdat ze met haar brommobiel op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht reed. Een agent zag de vrouw en haar man gistermiddag met 45 km per uur over de snelweg rijden. Nog voordat ze konden worden aangehouden nam de bejaarde vrouw de afslag naar een tankstation. Ze zei dat ze in Breukelen de weg was kwijtgeraakt. Uiteindelijk hebben agenten de vrouw over de snelweg begeleid naar de eerstvolgende afrit.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 Kijken of er nog meer brommobiele rondrijden op de snelweg. Johnson, ook van de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laat ik eerst even waarschuwen. Want uh, verkeer in de regio in het zuidwesten van het land. Uh, onderweg naar Antwerpen ik kan beter niet via Breda rijden. Maar via roosendaal en zoom Want in België op de E19 is veel vertraging door werkzaamheden. Nou, in Nederland op de A1 richting Amsterdam. Daar staat dus ik het Hoevelaak in amersfoort noorden 3 kilometer. En op de ring Amsterdam de A10. Aan de noordkant van de Koentunnel... richting Den Haag staat 2 kilometer. Dankjewel, John. Tot straks. Zometeen, dames en heren. Verkopers van de omstreden elektronische fruitsigaretten aan kinderen. Hoort u zometeen bij de KRO. In het vervolg. Blijf luisteren. Zweden zijn slim. Wist u dat de ritssluiting een Zweedse uitvinding is? En ook Volvo's eigen driepuntsgordel.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 Van Kokkelman. Gaan tabak speciaal zaken door met de verkoop van de onder kinderen populaire elektronische fruitsigaret. De kleinzoon van Marten Toonder onthult het standbeeld van Tompoes. Er komen steeds geavanceerdere drones op het slagveld, maar willen we dat wel? Momenteel staan ze nog altijd steeds onder controle van de mens. Maar uh, in de toekomst gaan ze helemaal autonoom worden. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De Shisha Pen nu. Een elektronische sigaret met een fruitsmaak wordt onder jongere kinderen steeds populairder. Er zit geen tabak in, teer of nicotine. Toch wil staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid een onderzoek gaan uitvoeren naar de schadelijkheid van dit soort sigaretten. Gert Koudhuis, goedemorgen. Goedemorgen. U bent secretaris van de NSO. Dat is de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Verkoopt u dat, Verkoopt u dat soort sigaretten ook aan kinderen van de basisschool? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar het komt wel voor. Het, het, ik ken dat ik wel, ja. Want wij uh, volgens ik ook de berichtgeving daarover en dat is uh, dat is niet goed. He, wij zeggen dat dit weliswaar geen tabakproduct is, zoals je net ook al zei. Maar we adviseren toch de winkeliers om ook hier de leeftijdsgrens van 16 jaar te handhaven. Ja. Of juist om verwarring te voorkomen. Dus het is niet de bedoeling dat dit product wordt verkocht aan uh, klanten onder de 16. Nee, het, het, is, het, het klinkt toch heel merkwaardig dat je kinderen van 8, 9, 10 uh, uh, een nep sigaret verkoopt. In ieder geval uh, dan misschien zonder tabak, maar in ieder geval de handeling en het inhaleren blijft hetzelfde, toch? Ja, dat, is inderdaad, uh, dat klinkt inderdaad merkwaardig. En dat is ook niet de bedoeling. Er gaat ook een heel uh, verkeerde beeldvorming van uit. Dit is een product wat bedoeld is voor volwassen consumenten. Uh, die het kunnen kopen als alternatief voor de sigaret, mochten ze dat willen. En het is niet de bedoeling dat dit gekocht, verkocht wordt aan uh, klanten onder de 16. Nee, en als dat toch gebeurt, wat gaat u dan doen? Ja, wij adviseren onze leden heel dringend om dit niet uh, te doen. En uh, daar wordt uh, door, de, door de autoriteiten, zoals de soeverein wordt erop gecontroleerd. Maar ja, het is wel een vrij product, dus het is niet verboden. Het mag, er zit geen enkele schadelijke stof in, dus het is gewoon een vrij product... dat iedereen verkocht mag worden. Ja. Maar juist om dit soort beeldvorming te voorkomen, zeggen we ook... van. Nou, nou ja, dat er geen schadelijk product in zit, dat moet nog blijken, hè? Want de staatssecretaris gaat het onderzoeken. Ja, oké, okay, dat, dat wachten we af, zeker. Maar goed, uw oproep aan uw leden is dus... verkoop dit soort dingen niet meer aan kinderen. Dat klopt. Dat is een oproep die we al een paar weken geleden hebben gedaan... toen de eerste berichtgeving hierom kwam... Ja. Dat uh, hebben we direct gezegd: van nou, dit product is bedoeld voor volwassen consumenten. Wat kan zij zei is een alternatief voor de sigaret. Ja. Dus uh, laten we het nou maar behandelen als ware het en het tabaksproduct. Dus geen verkoop onder de 16. En heeft die oproep geholpen? Ja, ik denk het wel. Uh, helaas zijn er kennelijk enkele uitzonderingen waar dan ook de berichtgeving over plaatsvindt. Maar ik ben er echt van overtuigd dat het merendeel van de tabakswinkels dit product niet verkoopt onder de 16. Ja. Het is toch raar als je dat wel doet, hè? Je hebt toch eigenlijk geen oproep van u nodig of van de overheid... om je te realiseren dat je misschien een elektronische sigaret... niet aan een basisscholier uh, zou moeten verkopen? Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Goed, nou, dat is toch gewoon product, zo. Hè? Het is sinds enkele weken op de markt. Uh, mensen moeten ook even kijken, ja, wat is dit? Uh, een of andere fruitding. Uh, dus je moet even nadenken van wat is dit... en wat, wat voor een beeldvorming kan dit betekenen? Nou, het is een en rookvervanger, het... hè, bedoeld om te stoppen met roken, toch? kennelijk wel ja. Ik ben niet de producent van het product. Dus ik weet niet uh, met welk idee men het heeft gemaakt. Maar dat is wel de bedoeling, dat het aan volwassen uh, consumenten wordt verkocht. Ja. Goed. Uh, uw oproep is duidelijk aan uw leden. Kappen met die het verkoop van dit soort producten aan kinderen onder de Goed 16. Dan. Helemaal. Gert Koudhuis, dank u. Oké, okay, graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Er moet een landelijk loket komen voor slachtoffers van medische fouten. Dat vindt een werkgroep die is opgericht naar onder meer medische fouten... van orthopeed Kees de Bruin in het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. Rebecca de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent woordvoerder van die werkgroep, tevens Verpleegkundige. Wat, uh, wat, wat is nou precies de conclusie van die werkgroep? Uh, de conclusie is uh, dat wij uh, uh, zeg maar een platform gaan vormen... die dus laagdrempelig voor mensen die dus gedupeerd zijn... Uh, advies kan dienen, maar vooral ook zeg maar, verbetering aanricht in uh, de systemen die er nu zijn in de gezondheidszorg. Ja, dus Bij een betrekking soort... Tot informatie en het voorkomen van fouten. Dus een soort van meldpunt, tevens uh, helpdesk. Ja, nou goed, waar wij voor pleiten is dus een, uh, een loket wat uh, dus net vergelijkbaar is als de ombudsman. He, zodat mensen kunnen informeren van ja goed, wat is eigenlijk de goede weg en dit is mij overkomen, hoe kan ik dit aanpakken. Je hebt tenslotte als, als arts heb je een, een, een eet afgelegd, je hebt een zorgplicht. Ja. Dat heet het ziekenhuis ook, dus als er dingen misgaan, dan moet daar acuut op gereageerd worden. En ja, liefst natuurlijk voorkomen. Ja. Uh, er is uh, kort geleden een rapport ook over uitgekomen ja. door professor Smeehuizen van het VU. Ja. En uh, ja, dat uh, helpt ons. Uh, we hebben uh, overleg gehad in de Kamer met Kamerleden, want die er is al een uh, Congres zorg op patiëntveiligheid ook georganiseerd. En wij vinden dat er nog te veel misgaat met mensen waar dus uh, allerlei soorten fouten zijn. Uh, ja, uh. ja. Ziekenhuizen zeggen: we nemen dit soort klachten zeer serieus. En dan nemen we ze zelf in behandeling en proberen we ze ook zo snel mogelijk te onderzoeken en tot een conclusie te komen. En daar waar falen aan de orde was, uh, de, de zaak goed en netjes te regelen met uh, nabestaanden of andere uh, anderszins slachtoffers. Nou, dat ben ik dus niet met u eens. Ik uh, heb uh, zelf... Oh, dat uh, zeggen zeg de maar, ziekenhuizen, als, niet ik? Ja, zeg maar uh, met de gedupeerde groep. Want het zijn er inmiddels 330 met betrekking tot dokter De Bruin. Ja. Hebben we hebben wel veel andere ervaringen. Ja. Het is dus zo dat uh, het ziekenhuis het destijds uh, uh, heel rommelig heeft opgepakt. En uh, ja, dat uh, is uh, natuurlijk heel kwalijk. Ja. En uh, het blijkt dus dat er, er zijn dus in deze kwestie ongeveer 60 mensen afgekocht. En die moeten dus ook hun mond houden... Nadat ze dus zeg maar hun uh, fouten uh, ongeveer uh, uitbetaald hebben. Afgekocht door het ziekenhuis? Nee, door de verzekering van het Do ziekenhuis. Ah. En uh, ja, dan moeten ze dus ondertekenen dat ze dus ook niks meer zeggen. Ze worden monddood gemaakt. U werkt in datzelfde ziekenhuis? Ik heb daar gewerkt. En ik ben daar gelukkig uh, uh, gestopt. Dus ik weet precies van de ene kant. en dus ook jammer genoeg van de andere kant. met betrekking ja. tot wat er gebeurd is. Uh, hoe het mis kan gaan. Ja, want ook uw zoon behoort tot de slachtoffers. Precies. En, uh, Wat gebeurde er dan... met hem? Hij is dus aan zijn rug geopereerd. En uh, ja, hij was in de groei. Maar er wordt dus gezegd van nou, ik heb een nieuwe methode. En nadat ik jou geholpen heb, kun jij alles weer. Dus en dat is natuurlijk tegen heel veel mensen gezegd. Ja, er zijn en... inmiddels 155 meldingen van slachtoffers van de Bruin binnengekomen. Hè? Nou, er zijn er wel meer hoor. Oh Alleen, ja? Mensen weten vaak de weg niet van hoe ze hun klacht kunnen indienen... En ze worden dan vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Ja, ik uh, heb persoonlijk, dus zeg, uh, de tuchtraad ook uh, uh, gezien. En je hebt ook bij Volgens de Poel vorige week in Brandpunt kunnen zien hoe de klacht geformuleerd moet worden. Anders heb je geen schijnverkant. Ja. Uh, mensen gaan uit van het dossier. Nou, dossiervoering is minimaal geweest, erg slecht. Dus uh, de patiënten, de gedupeerden, die dus sowieso al met heel veel persoonlijk leed te maken hebben... die worden dan vervolgens ook maar weer niet gekend in hun uh, procedure... maar ook niet geholpen uh, verder in de toekomst. Want hoe kan ik dit verder oppakken en hoe kan ik verder mee leven? Vandaar dit advies dus een landelijk loket. Uh, zodat alles helder is dat tijdens specialisten zitten die je goed kunnen helpen. U hebt contact gehad met de minister, uh, Edith Schippers, en ook met verschillende Kamerleden, zei u net. Klopt. Komt het er ook, dat meldpunt, we zijn er zeker van overtuigd dat dat moet komen. Ja. En, is en de minister van... ook? Nou, ik hoop het. Want uh, kijk, uh, je krijgt natuurlijk uh, bij de minister het meeste poot aan de grond. Ja. En zij heeft gevraagd: ik moet mensen uit het veld horen. Wat gaat er mis? Hoe kan ik verder? Ja. En dit is een punt dat echt moet komen. Heeft zij al een toezegging gedaan, de minister? Nee. Ik heb, uh, uh, wij hebben dus, uh, zeg maar, samen hebben we een gesprek gehad in de Kamer met een aantal Kamerleden. Ja. En uh, wij vinden dus dat uh, dit gewoon voortgang moet krijgen. Ja. We vinden ook dat er een internationale blacklist moet komen van. ...artsen die dus niet meer uh, in Nederland werkzaam ja, mogen zijn. Dat vindt de minister ook en die werkt daaraan. En de IGZ, uh, daar moet echt de wetenschap doorheen... ...want uh, het, is, uh, het is gewoon abominabel zoals je daar behandeld wordt. Ja. Hey, en de verbeteringen, nou, dat laten wensen over... Ja. Uh, vervolgens is het dus zo, als je bij de Tuchtraad komt, want IGZ had dus deze arts ook naar de Tuchtraad kunnen brengen, ja. dan krijgt maar 17% van de zaken die voorkomen, krijgen een soort van een waarschuwing of een berichting. Ik vind dus dat je dus net zoiets als met Bram Bramoskovits, dat je een arts uit zijn ambt moet kunnen zetten. Hè, diegene moet, als je voort klooien. Maar dat kan toch? En dan, maar dat gebeurt niet. Nee. Dus dat, daar zou, uh, laten we zeggen, de medische, het medisch tuchtcollege zou daar een voorbeeld. ...moeten nemen aan het Hof van Discipline bij de Advocatuur. Dat zeker. En dan moet dus dat landelijke meldpunt komen... ...of dat landelijke loket, dat met is. alle expertise... ...en uh, dus, uh, dat er ook voor moet gaan zorgen dat je de klachtenprocedure... Uh, ...snel en uh, correct uh, ingaat. Uh, nou, We zullen het uh, antwoord van de minister afwachten. Uh, en, uh, Ik hoop uh, dat jullie daar meer bekendheid... ...en dat we oproepen hiertoe mensen zich te laten melden. Hè? Want ja? dit moet gewoon laag, dit moet goed behandeld worden. Goed. En het moet uh, gewoon zo zijn dat het in de opleiding van artsen komt ook... Hoe ga ik hiermee om? Want overal wat wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Ja. Alleen met een budget van de gezondheidszorg van 80 miljard... Ja. is maar 0,4 beschikbaar voor de fouten. Rebecca de Boer, we gaan erachteraan. Oké, okay, Blijf luisteren deze week. Goed. Hartelijk dank. Dag. Dag. Take off. Je ziet ze niet, maar ze zijn overal. Drones. Don't have to go to the bathroom. Don't have to eat. Don't need oxygen. Maar willen we ze wel? Een aantasting van de privacy. En waar dit naartoe gaat. Kunnen we ze stoppen? Dan ben ik heel erg pessimistisch. Drones. Cool. Heel gaaf. Rond de 3000 slachtoffers maakten Amerikaanse drones boven Irak, Afghanistan en Pakistan de afgelopen acht jaar. De drone van de toekomst neemt zelf de beslissing om te doden. Er komt geen mens meer aan te pas. Hoort u in een verslag van Sander Bartling. Voor de helft van je dag opereren en vervolgens huis om je familie te zien. Het is een unieke capaciteit to... om To stateside and then go home to your Dit is een Amerikaanse piloot die vanuit een basis ergens in de VS met een drone een precisiebombardement uitvoert op doelen in Afghanistan en Pakistan. Robots don't have to go to the bathroom. Robots don't have to eat. Robots don't need oxygen. Dit is professor Ronald Arkin van het Georgia Institute of Technology die de voordelen van robotoorlogsvoering opzond. Constant het gezoem boven je hoofd. En constant de angst dat zo'n drone een bom laat vallen. En dit is ethicus Lambert Royakkers van de TU Eindhoven over de nadelen. En als we zien hoeveel burgers slachtoffers er vallen. Dan kunnen we wel wat in zetten bij die precisie. In de VS zijn drones controversieel. All of them were trial or a of them. Dat werd nog erger toen vorige maand bekend werd dat president Obama ze had ingezet tegen Amerikanen. evidence, even Maar er speelt nog een controverse... En die is misschien wel de meest netelige. Samsung's intelligent surveillance and security system, with the capability of detecting and tracking, as well as suppression, is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. Dit zijn uh, grenswachten. Israël, bijvoorbeeld, uh, die heeft uh, langs de grenzen uh, dit soort. Uh, onbemande voertuigen, rijden. Defensieanalist Kees Hooman van Instituut Klingendaal vreest de dag dat drones zelf beslissingen gaan nemen. En die dag komt, dat is zeker. Momenteel staan ze nog altijd steeds onder controle van de mens. Maar uh, in de toekomst gaan ze helemaal autonoom worden. Die uh, robots. Eventually moving towards full autonomy, where the agent is capable of maintaining and executing its actions pretty much by itself. Ja, de, deze manier... Professor Arkin, die wordt ook dus fors gefinancierd door het Pentagon. Die is bezig met een uh, gevechtsrobot op de grond... waar uh, de uh, ja, regels van het oorlog zegt en ook de rules of engagement... dus een geweldsinstructuur die voor de desbetreffende missie ingeprogrammeerd worden. Die wordt dus op veld gestuurd... En die gaat dus zelf ja, beslissen op een gegeven moment, dat is een combattant, dus nu ga ik schieten. En dat is geen combattant, dus dan mag ik niet schieten. Ik kan me zo voorstellen dat een robot niet een slachtoffer van een dader herkent. Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is ook de grote kritiek. Kan inderdaad, wat die professor Arkin beweert. Een robot in de toekomst een onderscheid maken tussen combattanten en non combattanten En stel voor dat een combattant gewond raakt. Nou, dan mag hij formeel natuurlijk niet gedood worden. Uh, maar kan uh, een robot ook het onderscheid maken tussen een actief opererende combattant en een combattant die gewond is? Hè, kan hij een onderscheid maken tussen uh, een bus die voorbij gaat met combatant erin of een bus waarin kinderen uh, zich bevinden? Ja. Dat... Ja, dan krijg je mensenrechten schendingen door een robot. Ja, en dan is de vraag natuurlijk wie is daar verantwoordelijk voor? Er zijn hele discussies uh, die gaan zelfs zover dat de fabrikant in feite uh, dan schuldig is omdat de programmatuur uh, niet uh, deugt. Het gebeurt zelden dat er wordt gewaarschuwd tegen iets wat er nog niet is. Maar intussen zijn ook mensenrechtenorganisaties gealarmeerd. Bijvoorbeeld Pax Christi. Bij deze wapens, die er overigens nog niet zijn... waarvan we weten dat ze echt nou, volop in ontwikkeling zijn en er bijna aankomen... bij deze wapens is er dus helemaal geen menselijke controle meer... En dat is iets waarvan we eigenlijk zeggen, van, ja, dat moet je gewoon niet willen. En dat is hoog tijd ook, want vorig jaar daagde het Amerikaanse leger studenten van de Universiteit van Texas uit om een militaire drone te hacken. Ze hadden het in mum van tijd voor elkaar. Maar als hackers het kunnen, kunnen anderen het ook. In uitspraak van u... Uit de krant. De technologie van onbemande vliegtuigjes is zo eenvoudig... dat binnen vijf jaar een aanval met bijvoorbeeld een chemisch bommetje... op een vol voetbalstadion tijdens de Champions League is te verwachten. Ja, dat heb ik gezegd. Maar ja, uh, nu zijn ze een kilootje. Maar als ze iets zwaar zijn, kunnen ze makkelijk een, een, een, een pakketje mee, mee vervoeren. En Op het moment dat je die laat vallen boven een stadion... En, en het is toevallig een bom. Nou, dan, heb je, dan creëer je chaos. Ethicus Lambert Royakkers van de Technische Universiteit Eindhoven is vooral bevreesd voor het moment dat een drone het wapen wordt van de vijand. De stealth Drone, dus een drone die niet op een radar zichtbaar is, die is waarschijnlijk gehackt door uh, Iran. Ja, die hebben natuurlijk direct de Chinezen en de Russen gebeld: van hey, kom eens kijken, van, hoe kunnen we dit. Uh... ...deze software en, en de, de hardware even kopiëren... ...zodat wij er ook binnen een jaar zo'n mooie drone hebben. Intussen hebben de Verenigde Staten een laserkanon ontwikkeld... ...dat drones kan neerhalen. Terwijl het land lange tijd het enige was dat over drones beschikte. Het lijkt erop dat de VS vooral een wapenwetloop aan het ontketenen zijn... ...met zichzelf. Morgen gaat Sander Bartling verder. En de muziek ook. Vragen en opmerkingen zijn welkom via... Straks de kleinzoon van Martin Toonder onthult een standbeeld... voor Tom Poes bij het geboortehuis van zijn opa. Eerst nu het ochtertumeur, hier is Henk Spaan. Een tijdje geleden belde de Neerlandicus Hans van den Berg me op... met de vraag of ik misschien lid wilde worden... van het Republikeins Genootschap. Ik was vereerd, maar zei nee. Ik voelde me nog republikein, nog royalist. Bovendien stond het sterftecijfer binnen dat republikeinse genootschap me niet echt aan. Een paar weken na dat telefoontje overleed Van den Berg. Oprichters Martin van Amerongen en Pierre Vinken waren ook dood, evenals Theo van Gogh. Ik zeg niet dat royalisten onsterfelijk zijn, maar republikeinen gaan harder, lijkt het. Wat me ook niet beviel en nog steeds niet bevalt, binnen dat republikeinse genootschap zijn geen vrouwen zichtbaar. Dat maakt het antimonarchisme een mannenclubje waarin testosteron de drijfveer is. Ze pompen zichzelf op. Wij zijn republikein, dus belangrijk. In Engeland heb je tenminste Cherry Blair, de vrouw van Tony. Over haar zei de Engelse koningin een keer. Zodra ik ergens binnenkom, schijnen haar knieën te verstijven. Sherry Blair weigerde consequent voor de koningin door de knieën te gaan. Ze boog niet. Het maakte haar geen republikein, want ze aanvaarde wel een ridderorde uit handen van de koningin. Hoewel het koningshuis me koud laat, heb ik dinsdag gekeken. En af en toe erg gelachen. Dat Beatrix zei, nu even wuiven. En dat de koning struikelde over het woordje aftreden. De beheerst geile maxima. Die bondmantel. Ik begreep de mensen achter de dranghekken. Als kind gingen we een paar keer per jaar. Ademloos keken we naar Jan Klaassen en Katrijn in de poppenkast op de Dam. Ik Spaan, morgen het ochtendtumeur van Nielgun Jerli. it inside my frame of mind I'm almost old My sugar bowl That in my loving for you I can't control It's something special I can't even Describe I'll try to Tell you but I can't emphasize Het is 4 uh, voor half 11 uur luisteren naar de Caro op Radio 1. Vanmiddag onthult de kleinzoon van Martin Toonder een standbeeld van Tom Poes voor het geboortehuis van zijn opa op het Noordereiland in Rotterdam. Kunstenaressen Tamira en Saskia Meesters maakten dat kunstwerk. Tamira Meesters, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 11 uur dan gaat het beeld in de verpakking om het te kunnen vervoeren. Uh, hoe ziet het eruit? Uh, ja, geweldig. Nu helemaal ingepakt. Uh, hij is er al. We zijn er een beetje voor op schema. Dus dat ah, is spreken. Heel goed. Hoe ziet het beeld eruit? Het uh, is een uh, beeld van uh, ruim 1,50 hoog. En uh, de buitenkant uh, bestaat uit stukjes porselein, scherven van gebruikt uh, servies. En dat servies heb ik uh, gekregen van heel veel verschillende mensen. Onder andere mensen die hier op het Noordereiland wonen, yeah. maar ook van uh, ver daarbuiten. Uh, en. Uh, op mijn vraag hebben ze mij dat gegeven. Um, wat ik wilde uh, was een eerbetoon maken aan uh, Marten Toonder. Een groot verhalenmaker en uh, striptekener. Um, en hoe kun je nou een eerbetoon maken, uh, dacht ik. Het liefst met heel veel mensen samen. Dus wat ik heb uh, geprobeerd is het witte servies dat gebruikt is. En daarmee ook het delen van het leven van heel veel verschillende mensen heeft meegemaakt. Waarin ja, levensverhalen zitten, uh, om die uh, bij elkaar te verzamelen uh, en uh, daar uh, de huid van te maken, een huid van verhalen van uh, het figuur Tom Poes. Is het daarmee ook een heel kleurig uh, ding geworden? Nou, hij is voornamelijk wit, zoals Tom Poes ook uh, uh, volgens Toonder uh, was. Ja. En ook uh, maar hier en daar zie je wel uh, kleurige stukjes. Ook zie je de merkjes van het porselein af en toe. Uh, dus het is voornamelijk wit. Maar uh, je ziet als je, kijkt, uh, als je goed kijkt dat het uh, inderdaad van servies is gemaakt... en niet van tegeltjes. Maar het is wel een realistisch beeld. Het is geen abstract geheel geworden. Nee, nee. Het is... Uh, uh... En uh, Het toner tekende Tom Poes natuurlijk in een lijn, dus het was een plat uh, figuurtje. En uh, wat wij eraan toe hebben gevoegd is dat uh, te vertalen naar een uh, ruimtelijk beeld. Juist, het is 1,50 meter geworden hè? Iets ruimer, ja. En het uh, komt te staan op een garage tussen twee huizen? Ja, en uh, Tom Poes wijst naar het geboortehuis waar uh, zijn geestelijk vader uh, nu 101 jaar geleden op de wereldkamp. Juist, vanmiddag wordt het onthuld door de kleine zoon van Marten Toonder, Erwin. Mm -hmm. Ja? Spannend moment voor u. Ja, ik vind het uh, heerlijk. En ik uh, ben ook heel blij dat dit allemaal is gelukt. En uh, het lijkt wel alsof het beeld er ook gewoon wilde zijn, wilde komen. Want het gaat allemaal zeer voorspoedig. En uh, ja, straks het uh, grote moment. Ik wens u daar veel plezier bij. Ja, hartelijk dank. Tamira Meesters, de kunstenares. Een van de twee die dat beeld van Tom Poesters dus heeft gemaakt. Dat vanmiddag wordt onthuld bij het geboortehuis van Martin Toonder, de creator. Het is bijna half elf, einde van deze uitzending. Snel door naar een lachende Naida in lijn 1. <laughs> Ik lach, uh, Sven. Hoewel het onderwerp nou niet heel erg lachwekkend is. Want Lijn 1 staat vandaag in Den Haag. En in Den Haag gaan we het hebben over de oorlog tegen het terrorisme. Want precies twee jaar geleden schoten Navy SEALS Osama Bin Laden dood. Ja, en de vraag is: is de wereld sindsdien veiliger geworden of juist onveiliger? U hoort het zo bij Lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal. Mark Visser.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 De wet die minister Opstelten wil om cybercriminaliteit harder aan te pakken... kan juist nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers met zich meebrengen. Dat stelt Bits of Freedom, een organisatie die voor digitale burgerrechten opkomt. Opstelten wil het zogenoemde terughekken van computers mogelijk maken. Politie en justitie moeten gegevens ontoegankelijk kunnen maken... ook als die op een buitenlandse server staan. En met de vondst van nog eens 20 lichamen... is het dodental in de ingestorte fabriek in Bangladesh opgelopen naar 430... De generaal die de reddingsoperatie leidt... zegt dat nog 149 mensen worden vermist. Het zal volgens hem nog vijf dagen duren voor het puin is geruimd. De ramp in de fabriek bij de hoofdstad Dhaka... is de ernstigste in de kledingindustrie in Bangladesh ooit. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Geen verkeersinformatie, begrijp ik. Dus geen files. Dus gaan we door naar lijn 1. Hier is, dames en heren, Naida. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida, Orangef. Goedemorgen luisteraars, sinds de aanslagen op 11 september zijn wij in oorlog. In oorlog met het terrorisme. Ja, ik denk dat we daarvoor ook al in oorlog met terroristen waren. Maar toen de Amerikanen op eigen grondgebied ik werden aangevallen... was het pas echt menens. Irak en Afghanistan werden binnengevallen. Onbemande vliegtuigjes schieten aan de lopende band... vermeende terroristen in stukjes. De veiligheidscontroles bij vliegvelden zijn immens. Politici worden beter beveiligd. En Guantanamo Bay is nog altijd niet dicht. Ondanks Obamas belofte. Exact twee jaar geleden kwam onze War on Terror... tot een voorlopig hoogtepunt. Amerikaanse Navy Seals spoorden Osama Bin Laden op in een villa in Ebtabaat, in Pakistan. Mijn geboorteland waar de jacht op de Taliban niet alleen terroristen treft. Beste luisteraar, de vraag is wat heeft de oorlog tegen het terrorisme ons gebracht? Is de dood van Osama Bin Laden ergens goed voor geweest? Zijn we nu veiliger of juist niet? Laat het ons horen door te bellen met 0800 1121 of twitter naar hashtag lijn1. E-mailen kan ook naar lijn1 apenstaartje of bekijk ons op de webcam op lijn1.ntr.nl. Dit is lijn 1. I said a long time ago one of our objectives is to smoke them out and get them running and bring them to justice. We're smoking them out. They're running. And now we're going to bring them to justice. I also said we'll use whatever means is necessary to achieve that objective. And that's exactly what we're going to do. The American people must understand that we've got a long way to go in order to achieve our objective in this theater.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 And ja, dit was Obama twee jaar geleden en intussen zijn er nog meer duizenden vrouwen en kinderen vermoord, kan ik wel zeggen. In, lijn 1, in de lijn 1 bus Peter Knopen, de directeur van het International Center for Counterterrorism hier in Den Haag. Goedemorgen meneer Koop. Goedemorgen. Even uh, kort, wat is het ICCT? It wat het doet u precies? International Center for Counterterrorism kijkt naar een aantal zaken rond terrorisme, terrorismebestrijding. En meer specifiek um, internationaal juridische kwesties. Dus de war on terror als een, als een juridische uh, uh, gegeven. Zijn we in oorlog? Z geldt het oorlogsrecht? Of is het geen oorlog en gelden dus andere regels? Hè? In de oorlog gelden andere uh, juridische regels. Dus we kijken naar dat soort vraagstukken. In Europa kijken we naar uh, terrorismebestrijding veel meer vanuit de law enforcement paradigm. Dus vanuit een politie. Taak en veel minder vanuit een militair oogpunt. Dus we hebben daar echt een andere mening over in Europa dan, dan de Amerikanen. Dus dat, dat soort aspecten bekijken we bij de ICCT. En op de tweede plaats het hele vraagstuk rond de radicalisering. en het vraagstuk van wat is nou de aantrekkingskracht van terroristische organisaties op jongeren? Ja. Waarom willen mensen graag daarbij horen? Wat is de drijfveer voor terroristische organisaties? Dus hoe zit het publieke draagvlak in elkaar? Ja. Voor bijvoorbeeld Taliban, Al-Qaeda in Pakistan, maar ook in Nigeria, Boko Haram in Mali, dat soort, en in Europa. Dus de vraagstukken rond aantrekkingskracht van terroristische organisaties, hoe werkt die dynamiek? Waarom willen mensen zich daarbij aansluiten? En uh -huh. hoe zou je, als je dat begrijpt, ja. Dan kun je vervolgens ook daar maatregelen ja. opzetten om te voorkomen dat mensen... En bij alles wat u zegt, nu zegt heb ik meteen honderd vragen die door mijn hoofd schieten. Maar eerst even, u bent niet een man die alleen maar hier in Den Haag bij het Centraal Station uh, achter zijn bureau zit. Want u heeft de hele wereld rondgereisd, gewerkt ja. in heel veel landen. Ja. Dus u kent landen als Pakistan, Afghanistan, ja. maar ook Afrikaanse landen kent u van binnenuit. Ja, bij, er... wij doen... Onder andere onderzoek in Nigeria naar het draagvlak voor Boko Haram. In Kenia voor de aantrekkingskracht van Al-Shabaab. Van Wij kijken in Pakistan naar wat er gebeurt met de Taliban en el Dat zijn twee verschillende dingen. Uh -huh. uh, en we kijken dus heel specifiek in verschillende landen naar wat de aantrekkingskracht is van, van in die specifieke situatie. Ja. Ja. En dan terug naar Nederland. U noemde het al even. U kijkt ook naar wat, wat gebeurt er gebeurt hier. Nu hebben uw collega's van het Nationale Coördinator Terrorismebestrijding gezegd. De kans op een aanslag in Nederland is. Reëel. Hoe komen zij tot zo'n... Uh, ja, hoe stel je zo'n dreigingsbeeld samen? Ja, daarvoor, daarvoor worden heel veel verschillende informatiebronnen gebruikt. Verschillende informatiebronnen vanuit de inlichtingendienst... maar ook open bronnen. En die worden bij elkaar gebracht. En, en, en dat is een voortdurend proces. Hè. Die informatiebronnen worden voortdurend bij elkaar gebracht. En uiteindelijk leidt dat eens in de zoveel maanden... tot een product, het Nationaal uh, Dreigingsanalyse... het Dreigingsbeeld, DTN heet het geloof ik. <coughs> en daarin wordt dan... Op regelmatige basis vastgesteld wat het dreigingsniveau is ja. op dat moment. En die is nu tijd. vrij hoog. En die is op dit moment vrij hoog. En dat heeft alles te maken met de aantrekkingskracht van Syrië. Als ja. strijdtoneel voor uh, jihadisten vanuit Europa, waaronder Nederland. Ja. Ja. En heeft u om hoeveel jihadisten gaat het volgens u? Nou ja, dat is, dat is heel moeilijk in te schatten. Want het is heel moeilijk om. om we kunnen ze niet 1, 2, 3, 4, 5 tellen. Dat is, ja. dat, zo, zo simpel werkt het natuurlijk niet. Vliegen naar, naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar Turkije is. is Iedereen kan, dat het het kan iedereen kopen. doen. Ja. Dus, je, dus je kunt mensen niet tellen. Maar de schattingen in Europa liggen rond de 400 of 500. Door heel Europa? Ja, in heel Europa. Waarvan waarschijnlijk zo'n 150 in Nederland, ja, dat zijn de cijfers ik, die er nu zijn. Dat zijn de cijfers die er ja. zijn, maar nogmaals, maar zijn schattingen. Maar dan, dus laten we zeggen, inderdaad, laten we zeggen 150 jongens en meisjes, voornamelijk jongens, maar ook wel wat meisjes uit Nederland, ja. vertrekken als jihadisten richting Syrië. Ja. Als ze vechten, doen ze dat daar. Dus hoe, hoe kunnen zij dan een gevaar ja, vormen voor ons hier? Ja, we weten uit, uit onderzoek uh, dat mensen die terugkomen. in jihadistische termen, in gewelddadige termen. effectiever zijn, letaler, <hums> dus gevaarlijker. Uh, veel van de um, high-profile uh, aanslagen in Europa. zijn uh, uitgevoerd door mensen die getraind waren in Pakistan en Somalië. Dus we weten dat training en, en daadwerkelijke. Uh, kennis van uh, uh, gewelddadige activiteiten in het veld leidt tot meer gevaar op het moment dat mensen terugkeren. Dus de kans op. Uh, uh, uh, de zorg is natuurlijk ten dele van wat zich in Syrië afspeelt, ja. maar, maar voor een groot deel ook de vraag wat gebeurt als mensen terugkeren en in hoeverre zijn mensen dan in staat om uh, ja. aanslagen te plegen hier in Europa. Maar dan, ga ik even, dan zit ik me even te denken. En ik denk aan, aan, aan moslimjongeren die ik bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid wel eens heb gesproken... in bepaalde moskeeën die inderdaad uh, een gevoel hadden van... nou ja, als ik het kan, dan ga ik naar Syrië om te vechten. In Syrië is het een oorlog, een burgeroorlog... die te maken heeft met Assad, met de verschillende groepen daar. Daar is het Westen in principe niet bij betrokken. Dus ja. waarom zouden deze jongens... Die het gevoel hebben, wij moeten de moslims in Syrië redden voor, uh, voor de Boeman Assad. Waarom zouden die als ze terugkomen ons hier in Nederland aanvallen? Wij hebben toch niets met die oorlog in Syrië te maken. Nou ja, dat heeft te maken met de verhalen die zij daar te horen krijgen over de oorzaken. En de, de analyse van wat zich daar aan het afspelen is. Voor een deel wordt die analyse natuurlijk toegeschreven aan de, uh, de, het gebrek aan actie, aan, aan onze kant, het gebrek ja. aan ingrijp. Voor een deel wordt Assad gezien als een vriend van het Westen. Mm -hmm. Er wordt ge, ge, ge, geframed, uh, hoe zeg ik dat, uh, wordt, wordt, wordt neergezet als een vriend van de westerse uh, ja. mogelijkheden. Is Wat hij lange tijd, het... tijd ook was is in het zadel gehouden door westerse mogelijkheden, wordt dus gezien als een vijand die gelieerd is aan westerse mogelijkheden. En het feit dat, dat de westerse wereld niet in staat is om ingrijpen te, te realiseren via de VN-veiligheidsraad... wordt dan vervolgens gezien als een, uh, een, een steun aan Assad in zekere zin. Ja. Um, het feit dat, we, dat er op de achtergrond ontzettend veel wordt getracht... Om, om een doorbraak te, te realiseren in de vn veiligheidsraad en dat die wordt tegengehouden door een aantal anderen... De, waaronder natuurlijk met name de Russen en de Chinezen... is veel minder onderdeel van het verhaal zoals het daar wordt ja. gehouden. Dus, dus mensen krijgen daar een verhaal te horen... wat niet altijd strookt met de werkelijkheid... maar wat ze wel aanzet tot... Acties ja. binnen Europa. Zijn deze jongens die uit Nederland vertrekken naar Syrië, zijn die jihadisten of zijn die terroristen? Of is dat hetzelfde? <laughs> nee, dat is zeker niet hetzelfde. Je kunt, je kunt terrorist zijn zonder jihadisten zijn. Het is in de regels zo. En dat... kun je jihadist zijn zonder terroristen te zijn? Dat is wat ingewikkeld, want een jihadist in termen van. is, is iemand die kiest voor geweld als middel voor in de strijd. Uh, dus in die zin is het moeilijk om jihadist te zijn zonder terroristen te zijn. Maar jihadisten zelf zien zichzelf als, als vrijheidsstrijders? Nee, vanzelfsprekend. Ze, de, de, maar dat is de aantrekkingskracht van, de, van dat soort organisaties. Nee. Dat is waar ik het over heb. Als, als mm -hmm. ik zeg dat we de analyse maken van de, van, van de vraagstukken... rond de aantrekkingskracht van dit soort organisaties... vanzelfsprekend zijn jihadisten overtuigd van hun eigen gelijk. Uh, het zou vreemd zijn als ze niet overtuigd zou zijn van hun gelijk. Het gelijk ja. dat ze hebben om bepaalde regimes en machthebbers... Uh, gebel, op een gewelddadige wijze uh, nee. te bestrijden. Zij, zij menen hè, in termen van reciprociteit te antwoorden op het geweld van de andere kant. Ja. En dat zij het slachtoffer zijn djihadisten zullen zichzelf eerder als het slachtoffer van geweld zien. Het geweld in het ja. Midden-Oosten, het geweld in, in Afghanistan, ja. het geweld in Tsjecheni, het geweld in Bosnië. En zij, zij zien zichzelf als, als het ja. slachtoffer van dat geweld. En antwoorden op dat slachtofferschap Precies. Ja. hetzelfde Dan Nou moet middel. ik u zeggen, ik heb in uh, ik kom, ben zelf in geboren in Pakistan lang gewerkt in het Midden-Oosten. Kortom, ik kom veel in islamitische landen. En daar word ik toch altijd gezien als die dame uit het Westen die het Westen vertegenwoordigt. En ik heb zo vaak op allerlei plekken gezeten om uit te leggen dat wij van het Westen zijn voor democratie, voor mensenrechten en steeds maar meer uitgelegd: nee, het Westen is niet anti-islam. Totdat ik gisteren een speech hoorde van Obama waarin Obama nu zegt: Guantanamo B is niet noodzakelijk voor onze vrijheid. Sterker nog, het werd tegen ons in de internationale strijd tegen terrorisme. De gevangenen in Guantanamo B worden juist terroristisch en vervolgens weten we dat de helft van de gevangenen daar onterecht er zit. En dan denk ik als ik dit hoor denk ik: ja, eigenlijk ben ik uitgepraat. Want wat moet je hier tegen inbrengen? Daar staan we dan met onze democratische normen en waarden. Ja. En uiteindelijk ja. moeten, we, moeten we constateren... Ja. het heeft ons niets gebracht. Nou, ik denk, in, in, in, in terrorismebestrijding zijn er twee scholen van denken. Er is de school die zegt, je moet elk middel inzetten... om, om terroristen te bestrijden. Maakt mm -hmm. niet uit, onafhankelijk van of dat in, in, in lijn is met de waarden. Doelheiligte middelen. Uh, de waarde. Doelheiligte middelen. Um, en er zijn mensen die zeggen nee, juist de waarde die je verdedigt... zul je ook moeten handhaven in de wijze waarop je terroristen bestrijdt. Ja. Ik ben meer van die tweede school, anderen zijn meer van die eerste school. Um, en in de Verenigde Wie zijn die anderen dan? Uh, ik denk wel dat, dat er in Amerika veel mensen zijn die vinden dat je terrorisme moet, moet bestrijden met elk willekeurig middel dat je ter beschikking staat. Ja. Uh, en zeker direct na 9-11 was, was de steun, de publieke steun in de Verenigde Staten voor die lijn van denken natuurlijk heel sterk. Wij worden aangevallen op ons eigen grondgebied door mensen die ons systeem mm -hmm. proberen onderuit te halen en, en wij mogen dus elk middel gebruiken. Ja. Ook, oorlogs, ook oorlogsmiddelen die in het oorlogsrecht. In strijd zijn. Nee, die, die kloppen met het oorlogsrecht. Oké. Nee, nee, nee. Okay. nee in, in, in termen van de conventies in het oorlogsrecht, is het zo dat je vanuit zelfverdedigingsoverwegingen een aantal zaken mag doen. Targeted Killing ja. is in het oorlogsrecht iets. de, de, de, de forum fight, de, de. hoe zeg je dat? de combatant. mag je. Uh, uh, als doelwit in een oorlog daadwerkelijk ombrengen, ja. dat is in het oorlogsrecht is dat toestaan. Uh, dus als je het oorlogsrecht als je hierop van toepassing verklaart, mag je een aantal dingen doen. Ja, dus mag je ook twee jaar geleden gebeurd, samen met laden oppakken, ja. doodschieten en ergens in zee dumpen. Precies. Niemand weet precies waar. Maar goed, hij is ergens in zee gedumpt. Daar gaan we maar even van uit. Ja. En dan, wat heeft dat ons gebracht? Nu, twee jaar later. Ja, is de wereld veiliger geworden? Ja, dh, dh, hier is het ingewikkelde oorlog, oorzaak en gevolg. Want er is, ik, ik, ik, ben, ik ben zelf erg pessimistisch eerlijk gezegd. Laat ik, da, laat ik dat vooropstellen. Mm -hmm. Als we kijken wat er in Nigeria gebeurt, wat er in Mali gebeurt... wat er in Syrië gebeurt, wat er in Libië en in, ook in Tunesië mm -hmm. uh, gebeurt... het um, draagvlak voor actie is onder veel mensen erg groot op dit moment. Mm -hmm. um, dus ik ben niet erg optimistisch. De situatie in Pakistan, u, u kent het zelf, is explosief, als ik het zo mag zeggen. De steun voor de Taliban, uh, en dan bedoel ik met name de Taliban in Afghanistan... is onder de Pakistanse bevolking erg groot. Um, dus ik ben erg pessimistisch. De vraag of dat te maken heeft of verband houdt met de dood van Osama Bin Laden... is een andere vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat de impact... We weten over het algemeen dat het... Um doden van de top van een terroristische organisatie... in de regel weinig effect sorteert. Want er is altijd iemand die, die mensen kan vervangen. Mm -hmm. En vaak, de, we hebben dat bijvoorbeeld gezien bij Boko Haram... Is, de, is degene die de, die de uh, oorspronkelijke leider vervangt... nog gewelddadiger nog erger ja. dan... Dus, dus het... Maar officieel heeft, is, is Bin Laden nooit echt vervangen? El Bahiri is... is ja, eh, is dat... Ja. ja. ja. ja. Ook, wordt dat ook zo beleefd? Ja. Wel, oké. Okay. Ja. Ik denk dat daar geen misverstand over bestaat. Ja. Maar, maar de, maar en, en in de regel is de aantrekkingskracht... zeker in een omgeving van martelaarschap... Ja. Is de dus aantrekkings... eigenlijk was het heel erg zinloos. Heeft het Obama goed gedaan in de verkiezingen? Maar zijn wij als wereld er niets mee opgeschoten? Een dode ben Laden of geen dode ben Laden? Nogmaals, mijn pessimisme, mijn pessimisme... wat ik net omschreef over Nigeria, Mali en, en Noord-Afrika en Syrië heeft geen direct verband nee, met de dood van Osama Bin Laden. Ja. Ik geloof dat, we dat, dat is, het is te makkelijk is om te zeggen... Osama Bin Laden ging dood en toen kwamen Syrië ja. en Malië in Nigeria. Zo is het niet gebeurd. Maar wat u ook, voordat ik naar de bellen ga, de Ron, die hangt... even voor de luisteraars, want als ik u zo hoor, denk ik... dit maakt het zo ingewikkeld, want u noemt een heleboel landen. U noemt Mali, dan noemt u uh, Syrië, maar een land als Tunesië... een land als Pakistan, Afghanistan... in al die landen is er eigenlijk... Uh, iets anders aan de hand. Dat terrorisme heeft een ander gezicht en een andere oorzaken. Dat maakt het alleen maar nog ingewikkelder. Ja. ja. Klopt. Klopt. <laughs> kijkt Klopt. En, en als ik naar kijk, heb ik het idee dat we de oplossing daarvoor nu niet kunnen vinden. Nou ja, het, het blijkt dat we niet heel goed een antwoord op weten te vinden. Ja. Dat, dat, dat zijn we heel snel met elkaar eens. Ja. Het, het, het, de reden waarom een jongere in Noord-Nigeria zich aansluit bij Boko Haram... Mm -hmm. heeft te maken met een lokaal probleem. Heeft ja. te maken met een probleem van governance en armoede en verdelingsvraagstukken. En heeft dus is een lokaal probleem. Maar de top van Boko Haram en de ja. top van uh, Hakim in, in Algerije... en de top van uh, Ansar in Tunesië... hebben allemaal contacten mm -hmm. met Al-Qaeda uh, in Pakistan. Dus de top van al deze organisaties hebben onderling contacten... en ja. hebben onderling conferenties en, en, en, en, en praten hoe... met elkaar. Ja. En hebben strategisch uh, contact met elkaar. Maar maar het, het lokale draagvlak en de reden waarom jongeren in die verschillende landen zich bij. aansluiten, wat er met een touareg in Mali gebeurt en waarom die zich aansluit bij de MNLA, is een andere reden ja. dan waarom een, een jongere in Pakistan zich aansluit bij de Taliban. Ja. Of de een jongere top... in Delft zich uh, verplicht voelt om naar Syrië te voilà. vertrekken. Maar, ja. maar, de, maar de onderlinge contacten tussen de topleiders van die organisaties... Is zodanig dat er strategische allianties ontstaan... tussen de, tops, uh, de top ja. mensen van de wereld. En dan, dan voordat ik toch echt naar Ron ga, nog even... want u zegt dit en dan denk ik... en toch voor een gemiddelde westerling... als wij naar al die beelden kijken uit al die verschillende landen... dan zien wij niet, en misschien kan dat ook niet... kunnen wij niet goed zien wat die verschillende interne conflicten zijn... Ja. maar wat wij zien is, ze haten ons. Ja, dat... Ze zijn de moslims... Ze haten ons, ze willen ons niet. Er bestaat een algemeen perceptie binnen de islamitische gemeenschap in de wereld... dat zij de slachtofferrol uh, innemen in het, op het wereldtoneel. Dat is een algemeen vraagstuk. En dat heeft te maken met wat er in het Midden-Oosten gebeurt... Palestijns-Israëlisch conflict. Dat heeft te maken met ja. wat er in Tsjetsjenië en Bosnië is gebeurd. Dat heeft te maken met wat er in Afghanistan gebeurt, in Pakistan gebeurt. Het, het slachtoffergevoel. Daar waren ze ook slachtoffer, zou je kunnen zeggen? In Bosnië bijvoorbeeld. Ik kan het niet ontkennen. Nee. Even heel goed. Israël <laughs> en Palestina. U noemde het al en dat geeft mij een reden om naar Ron te gaan. Goedemorgen Ron. Bedankt voor het hey, wachten. Goedemorgen. Hallo. U ja, zegt u maar. Hoe Oh ja, nee, ik, dacht, ik dacht even dat je wegviel. Uh, nou, dan wou ik dus even een punt maken inderdaad, want uh, we hadden het net daar, uh, zelf al aan van, jullie wij hebben hier in het Westen echt het idee dat die moslims ons uh, op een of andere manier haten en dat is denk ik ook direct terug te voeren op dat soort conflicten. Inderdaad, conflicten in Joegoslavië en uh, conflict bijvoorbeeld in uh, Palestina waardoor wij als Westen uh, steeds, uh, in mijn ogen, steeds uh, één koop kiezen. En dat is in, in, in dit geval een geval van, uh, van Israël uh, dat wil ik al van Israël duidelijk kiezen. En, en, en eigenlijk die Palestijnen en bijvoorbeeld de Bosniërs uh, dadelijk aan hun lot overgelaten hebben al die tijd. Ja. Oké, okay, dank u wel. En, en, en, het minste wat je ervan Betere kunt zeggen is, is, uh -huh. is dat de indruk bestaat dat dat zo is. Ja. Um, de, de hoeveelheid humanitaire hulp en de hoeveelheid steun die wij bieden aan de Palestijnse... Uh, en in de Palestijnse gebieden is enorm, maar niet heel zichtbaar... Uh, en, bekend. en wordt niet heel erg uitgedragen door de Nederlandse overheid... maar wordt in praktijk wel gedaan. Dus het, is, het, het verhaal is genuanceerder dan dat we alleen maar de kant van Israël kiezen. Dat we, dat we de, de mensen in, uh, in de Balkan in de steek hebben gelaten. Het, het verhaal is vanzelfsprekend genuanceerder. Maar er is op zijn zacht gezegd de perceptie... Mm -hmm. dat we moslims voortdurend in de, in de steek laten... en voortdurend slachtoffer van de geschiedenis laten zijn... en ja. voortdurend in de, in de onderpositie ja. zetten. En dat gevoel van vernedering... Mm -hmm vertaalt zich in woede. En die woede vertaalt zich in aantrekkingskracht van organisaties. Ja. En wij gaan een punt maken. En we doen dat met geweld. En we zullen ze ja. even laten zien... dat we helemaal je, niet de, en... een slachtoffer zijn van de wereld. Nee, we hebben iets te zeggen. Ja. En dit is onze boodschap. Hier heb je hem. En dan zou je zeggen, als, als een hele groep op de wereld... zich steeds het slachtoffer voelt en in de steek gelaten voelt... dan moet je ze niet extra reden geven om zich zo te voelen. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld... het hele idee van de massa-vernietigingswapens in Irak... Uiteindelijk hebben we die niet gevonden. Als we nu moeten constateren dat op Guantanamo Bay de helft van de gevangenen daar weer hoogstwaarschijnlijk uh, onschuldig vast zit, dan maak je jezelf als Wester toch keer op keer ongeloofwaardig. En daarmee zorg je er dus, zorgen wij er zelf voor dat we steeds onveiliger worden. Ja. Nou, ik weet niet wie de bij en de zelf hier zijn in, in, in die zin. Uh, er zijn heel veel mensen die daar heel anders over denken okay. en die daar andere posities in nemen. Dus dat ligt heel genuanceerd. Ja. Uh, bij als de, de twee scholen ook, die Juist, zo En de zo twee wilden. scholen die ik net noemde. En er wordt in Europa echt anders over dit soort vraagstukken nagedacht dan in de Verenigde Staten. En ook in, in de Verenigde Staten zie je sinds uh, 2011 zeker een kentering. Ja. Uh, er is. Veel meer aandacht voor de zaken die ik net noemde. Er ja. is uh, dus veel meer aandacht voor de zaken die de ICCD op de internationale agenda zet. Uh, en dat is iets, een kentering die in de afgelopen drie, vier jaar is ingezet. Uh -huh. um, maar nog niet voldoende ja. tot resultaat. Ik ga u gelegen. toch even wat vragen stellen. Vragen die mij steeds worden gesteld door ja. onder andere jongeren die ik ontmoet in moskeeën, ook in Nederland. Maar ook jongeren die ik tegenkom bijvoorbeeld tijdens mijn reizen naar Pakistan of het Midden-Oosten. Die zeggen bijvoorbeeld van die drones die rondvliegen. In Pakistan, in Afghanistan, in Yemen. Hoe leg ik uit dat dit niet is om hen te vernietigen? Hoe leg je uit naar nou alles wat u heeft genoemd? Hoe kun je uitleggen aan, aan, aan moslimjongeren in islamitische landen... maar ook jongeren hier, dat het Westen niet tegen de islam is? Hoe zou u dat uitleggen? Nou, kijk, op, als, je, als je ervan uitgaat dat we in oorlog zijn, hè, zoals de Verenigde Staten ervan uitgaat... dat ze in oorlog zijn met uh, terroristische organisaties, met de Al-Qaeda... dan betekent dat, als je, als je daadwerkelijk zegt, ik ben in oorlog... dan betekent dat dat je een, een, een combattant van de andere partij daadwerkelijk mag aanvallen. Dat ja. is binnen het oorlogsrecht uh, toegestaan. En, en, en binnen het oorlogsrecht is het dus correct... dat er m, strijders van de andere partijen... Uh, mogen worden uitgeschakeld. Ja. Dat is oorlog. Maar, dat is, dat maar is dan is het ook is. terecht, als u dat zegt, doorgetrokken, er is oorlog... dan is het ook terecht dat zij met wie het Westen in oorlog is... dus in dit geval bijvoorbeeld Afghanistan of Pakistan, waar die drones vallen... dat die de boel opblazen in, in Boston of New York of in Londen. Precies. Dan is dat en, toch ook terecht? Precies. En dan is het Dus, de, dus ja. dat is verlies, verlies. Ja, dan is het overigens nog wel zo dat het in het oorlogsrecht de bedoeling is... dat, de dat degene die je, die je daadwerkelijk als doelwit kiest... onderdeel is van de strijdkrachten. Dus dat onderdeel geen is burgers dus? Geen burgers. Ja. Uh, en, maar die en, drones treffen ook burgers, dat weten we. Uh, ja, daar, wordt, daar zijn verschillende getallen over in omloop. dus dat, dat, dat, dat is Je niet wordt heel... voorzichtig nu. Ja, ik word heel voorzichtig, want dat is, <laughs> daar, is, daar is geen hele honderd duidelijkheid. De, vra de echte vraag, en dat is volgens mij de echte vraag... zijn we in oorlog? Ja, precies. Want, want dan is de vraag... Die had ik wanneer... even uitgesteld. Ja, zijn we in oorlog? Zijn we in oorlog? Nou, nogmaals, en dat zei ik al eerder... in Europa denken we daar echt heel anders over. Wij zijn ervan overtuigd dat hier gesproken is van een oorlog, maar van criminaliteit. En dat je dat dus op een, met de politie moet, hè? via de politiekanalen, via de opsporingskanalen, via het opsporen van, van, de, van misdadigers. Hè? Uh, terrorisme is een misdaad, dat moet je opsporen via de politiekanalen en dat moet je vervolgens voor het gerecht brengen. Uh, dat is dus een andere manier van ernaar kijken. Ja. En, dan, en dan heb je dus een andere rechtsbasis voor je activiteiten. En dan, en dan gebeurt er dus iets anders. Dus... En, en de discussie tussen de Verenigde Staten en Europa ja. over de vraag of we in oorlog zijn of niet... is een hele belangrijke, wezenlijke discussie in dit ja. verband. Maar die discussie wordt die dan niet, want u legt dat nu heel goed uit... maar dan denk ik, die discussie wordt dus lijkt wel vooral binnensteurs, binnenhuis gevoerd. Want de gemiddelde uh, moslimjongeren in uh, Leiden bijvoorbeeld, of in Delft... waar, waar vandaan ze naar Syrië vertrekken... Die heeft dat niet door. Ja. Nou Die ja. denkt, het Europa denkt hetzelfde als Amerika. Dus mijn vraag is: moet Europa niet veel sterker ervoor uitkomen, jongens? Het is maar de ja. vraag of we in oorlog zijn. Ja, dat is een goed punt. Ik, dat, dat, zou, dat zou eerlijk gezegd helpen. Ja. Ja, en waarom ja. doen we dat niet? Weet ik niet, geen idee. Ik denk dat Europa überhaupt moeite heeft om met één mond te spreken. Omdat Europa natuurlijk ook bestaat uit Engeland en Frankrijk en Duitsland. En verschillende leden van de VN-veiligheidsraad, om ze wat te noemen. Dus Europa als Europa is niet echt een, ja. een, een, iets wat met één stem kan spreken. Maar dat geluid zou sterker moeten klinken. Ik ben het daarmee eens. Ja. Even nog een vraag. Ook weer een vraag vanuit, uh, vanuit die andere kant. Als je het hebt over, over Afghanistan, Pakistan, terrorisme. Een van de dingen die ik veel hoor. Mijn uh, jongere broertje, die woont op dit moment in Pakistan. vanwege de liefde. Die vertelt ook dat als hij daar. want hij is toch een jongen uit Rotterdam. dus dan heeft hij steeds het idee. ik moet dat westers geluid ook uh, laten horen. Waar hij steeds tegen aanloopt is. als je in een land als Pakistan begint over die uh, war on terror. dat de mensen zeggen. ja, maar die war on terror, dat is een dubbele agenda. Uiteindelijk. Gaat het om grondstoffen, om strategische punten. Wie heeft de macht waar over welke strategische punten? En de wens van Amerika om ja. zich te bemoeien met binnenlandse politiek. Ja, in Pakistan. In, in, in Pakistan er is een, een, een, een hele sterke anti-Amerikaans sentiment in Pakistan. Mm -hmm. uh, en dat is eerlijk gezegd na uh, 9-11 uh, en de strijd tegen Al-Qaeda en de betrokkenheid van Pakistan daarbij. Uh, uh, Eerlijk gezegd, met, met het jaar groter geworden. De, het anti-Amerikanisme in Pakistan is heel sterk. En dat heeft heel veel te maken. Om, om dat goed te kunnen snappen, moet je, moet je goed begrijpen waar Pakistan staat ten opzichte van India. En, en de situatie in Kashmir. En de, he, de, mm -hmm. de, de, de kern van Pakistan is toch het feit dat ze afgescheiden zijn van India. En dat heeft ja. te maken met die identiteit. 47. Ja, en die identiteit ja. heeft, is, is heel sterk geworteld in, in, in, in religiositeit. En dan vervolgens komt er een bezettingsmacht in Afghanistan, de Russen. Mm -hmm. En dan zijn de Taliban, de vluchtelingen. Ja. die in de vluchtelingenkampen in Pakistan zijn groot geworden. die gaan vervolgens Afghanistan bevrijden. En die bevrijdingsstrijd ja. is voor de Pakistanis niet af. Nee, de hele war on terror is niet af. Dank u wel voor deze uitleg, Peter Knopen. Graag gedaan. Dank u wel. Tot morgen, luisteraars. Het NOS Radio 1 Journal. ...elke dag. De vragen bij het nieuws. Wat zie jij om je heen? Wat zijn de mensen aan het doen daar? Die zijn vooral de sfeer even aan het proeven hier. Op zoek naar de juiste antwoorden. Bellen! Maxima! Woehoe! Het NOS Radio 1-journaal. Dit is saamhorigheid door de... Absoluut onderschrijven met een hele dikke, vette streep. Uitopdekend punt. Wat staat er voor vandaag nog op het programma? Hoe laat begint het? Elke werkdag van 6 tot half 10. Ja, ook nog in de avond. Smiddags van half 5 tot half 7. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. We zijn er en we blijven uw Radio 1 journaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een vredesmissie bracht diepe oorlogstrauma's. Je wordt boos, onmachtig en je hebt er gewoon niet in kunnen grijpen. Zes oud-militairen gaan terug naar de plek die hun leven tekende. Dus dat de helikopters gewoon naar beneden schoten om huizen te raken of mensen te raken. Jongen, dus, jongen, jonge, dat stond niet in de folder. Oorlog in mijn hoofd. Vanavond, half tien, Nederland 3. Zweden zijn ook zuinig. De nieuwe Volvo V60 en V70 zijn nu verkrijgbaar met 20% bijtelling. Ook in automaat.